Erdogan sprak gisteravond in een stadion voor 10.000 Duitsers van Turkse komaf. De toespraak werd uitgezonden op de Turkse tv. In Duitsland wonen ruim 2,5 miljoen mensen van Turkse afkomst. Critici denken dat Erdogan stemmen probeert te winnen. Komende zomer zijn er verkiezingen en veel Duitse Turken gaan dan stemmen in Turkije. Vanmiddag heeft Erdogan een ontmoeting met bondskanselier Merkel. Er zal gepraat worden over de Turkse plannen voor toetreding tot de EU.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 Obama zegt in een verklaring dat de koning belangrijke veranderingen... in het kabinet heeft doorgevoerd. Ook verwelkomt hij de aangekondigde hervormingen. In Bahrein is het merendeel van de bevolking Sjiitisch... maar de machthebbers zijn Soenieten. In Los Angeles is de Oscar-uitreiking aan de gang. De Oscar voor Beste Vrouwelijke Bijrol ging naar Melissa Leo... voor haar rol in The Fighter. In de categorie Art Direction won de film Alice in Wonderland...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 Dit is Radio 1. KRO. Nacht van het goede leven. Adeline van Mier. Dit is ook Adele. Adele, wil je Adele nu draaien? Ja. Ja, ik vind het ontzettend mooi liedje van Adel. Ja. Ah, dan gaan we dan dadelijk draaien. Mag je klaarzetten, Thomas? <tie> uh, Wij moeten eventjes... Uh, jij, jij verklapt me al van, ja, Lien, waar, jij, waar jij nu het over wil hebben... dat is eigenlijk gewoon een van die stokpaardjes van Johannes van Dam. Nou, ik heb die dikke Van Dam nooit gelezen. En ik, dat weet ik dus niet. Maar volgens Johannes van Dam zijn de Nederlandse uh, huishoudscholen... die uh, rond 1890 uh, uh, begonnen... De, de oorzaak van... Um, van de versobering van de Nederlandse keuken. Want het moest dus, allemaal volgens de drie G's. Ja. He, gezond, goedkoop en gemakkelijk. Ja, en rationeel. Ja, en rationeel. He? En daardoor, zegt hij, zijn die, die scholen zijn opgekomen. Die waren eigenlijk opgezet om dus de arbeidersmeisjes te leren koken voor hun arbeidersmannen. Zodat die goed konden eten en dus goed konden werken. He? En dat het niet te duur was. Maar uh, het gevolg was van die, van die opleidingen dat de middelklasmeisjes daar ook heen gingen... En daar dus ook zo leren koken. En dus die hele middelklas keuken ook. Dus de cuisine bourgeois. Die er, die er in Nederland volgens Johannes van Dam wel degelijk was. Daardoor de nek om is gedraaid. Omdat ze allemaal dus gewoon veel rationeler en simpeler uh, gingen koken. Ja, ja, en dat, daardoor, dat heeft het dus heel veel kapot gemaakt. En dat is eigenlijk iets wat je dus ook kan doortrekken naar bijvoorbeeld Frankrijk. Want je had het over die routiers. Ik, mijn idee is dat je vroeger, hè, 20, 30 jaar geleden in die routiers. dat daar gewoon moeder of tante kookte. Die, die kon goed koken, die had er lol in en die deed dat. En die, die maakte gewoon wat ze thuis ook maakte. Alleen ja. dan voor 20, 30 uh, vrachtwagenchauffeurs. En het was vaak ontzettend lekker. Gewoon traditionele Franse keuken. Ja. En door de, alle opleidingen, opleidingen, wilde, gingen dus uh, jongens naar de kokschool. Ja. En die wilden dus niet... Dat wat hun moeder al deed, Maar daar vonden ze natuurlijk niks aan. Ze wilden ook liflafjes en streepjes ja, ja, ja, en dingetjes. En, ja, ja, ja. Dus werd het werd steeds ingewikkelder. Ja. De kool, keuken, want het was geschoolde keuken. En daar is echt die... die men keek dus neer op die, op die uh, simpele keuken van vroeger, van ja. thuis. Ja. En daardoor is het dus helemaal weggegaan. En het was natuurlijk een, een, uh, ook een uh, rationalisering... in de zin van dat je het veel makkelijker natuurlijk allemaal prefab dingen kan, uh, ja. kan gebruiken. Hè? Ja. Dus overal maar friet bij... Uh, wat ook ja. natuurlijk de, de, de dood in de pot is. Absoluut. Verschrikkelijk overal die friet. Ja. Dus dat, nou, ja, daardoor denk ik dat het in Frankrijk ook heel veel is kapot is gegaan. Dat is ja. eigenlijk heel erg jammer. En je ziet nu dus in Frankrijk ook een tegenbeweging. Ja, precies. He, want in, ook in, als je, we waren net in Parijs. Zie je overal in, die, in, in Parijse bistro's zie je die klassieke keuken. En er wordt ook mee geadverteerd van hier... Cuisine oh, okay. traditioneel. Oh, okay. dat, dus dat, dat wordt heel echt... erg gewaardeerd. Ja, Ook ja. in Frankrijk begint dat nu weer. Dat ja. mensen dat gaan waarderen. En denken ja. we willen terug naar, ja. die, naar die lekkere simpele keuken. Nou ja, bij die, die Franse buurvrouw van mij. Daar heb ik een heerlijk recept van clafoutis. Weet je wel. Ja, nou, ja, uh, nou, allemaal... ja. nou goed. Dus, uh, en als ik dat bij die Franse even mee mag eten. Dat is altijd lekker. Ja? Dan denk ik, wat ja. doe je dan? Wat doe je nou in die... In die, wat doe je nou in jouw finicret? Die is lekker dan de mijne, weet ja. je wel. Dan hebben ze dan uh, ja. houdingen zijn. Of uh, weet je wel. Ja, Maar het is wel, denk ik wel, dat. Inderdaad, wat jij, dat is wel grappig dat je het zegt dat het altijd lekker is dat je.. Uh, als je lekker wil eten, dat je eigenlijk alles lekker moet maken. Dat je overal moet van, van moet denken, hoe ga ik dit beter maken? Een aardappeltje of een, een spersieboontje. Dat je altijd denkt, dit is een spersieboontje. Dan ga ik het dus koken, dat ga ik garen. Maar wat ga ik er dan mee doen? Ga ik er dan iets aan toevoegen of is het gewoon plain? Maar ik heb dus het idee, of ik wil graag zelf... Ik probeer altijd alles lekker te maken. Al doe je er maar een beetje peterselie doorheen. Of een beetje olijfolie op het laatst door je spersieboontjes. Of het liefst natuurlijk een beetje knoflook. Dan maak je alles maak je lekkerder. En ja. al, je kan eigenlijk alles, uh, ja, overal je best voor doen. Dat is nou. het eigenlijk. Ja, nou ja. Maar ja en dan, nou, volgens mij is het geheim ook dat je, dat je ingrediënten gewoon echt goed Tuurlijk. Tuurlijk, je zijn. moet go go goede ja. ingrediënten hebben. Ja. ja. Ik bedoel, als ik een knoflookje koop en het blijkt dan uh, uit China te komen, weet ja, je wel. Dan blijkt dat uh, zes, zes maanden oud te zijn. Zes maanden oud. Ja, ja Kank, precies. is ook niks, natuurlijk. Ja, nee. dat is waar. Maar als je dan die, die roze uh, knoflook uit, hè, uit Frankrijk... That, ja. maar die is gewoon hartstikke duur. Ja, <laughs> en niet overal te maar, krijgen. Maar wel veel lekkerder. Ja, ah, veel lekkerder. Ja. Ja. Ja. Ja. En, en ook een leuk bijvoorbeeld knoflook, dat daar überhaupt een seizoen in is. Hè? Dat er een bepaald seizoen is dat, een, dat knoflook... Uh, Versjes en jongens, en dat hij veel lekkerder is. Ja. De dingen die je helemaal niet realiseert. Nee. Maar dat, dat is natuurlijk wel zo. Ja, maar goed, dat geldt voor alle ingrediënten. Want als je ingrediënten goed zijn, dan ja. toch? Ja, natuurlijk. Ah, Oké. Okay. Maar ja. toch moet je natuurlijk, ook al zijn je ingrediënten goed, toch moet je je best ervoor doen. Ja. En, en ja. ja, aandacht aan besteden aan, ja. aan iets. Ook een, een gebakken aardappel of een, of een gekookte aardappel. Ja. ja. Een beetje liefde in het ja. eten stoppen. Ja, ja, en aandacht. Je proeft het wel. Ja, dat is wel waar. Ja. verteert beter ook. <laughs> ja, toch? Ja. <laughs> nou goed. Um, die, die, die Johannes van Dam schreef dus de inleiding. Wat hou ik je nou nog meer? Oh, die tekeningen in het boekje. Dat zijn ontzettend leuke tekeningen. Ja. Had, zou die neef dat gemaakt hebben? Nee, die heeft die, die hij heeft die uitgeknipt. Oh. Die heeft hij uitgeknipt uit kranten. Ja. Dat zijn zo, soort cartoons uit kranten. Ja. En die heeft hij uitgeknipt en in het boekje geplakt. En daar weer zelf een beetje bij getekend. Dus dat zijn hele mooie uh, tekeningen. En hij tekent ook soms wel wat hoor. Sommige, sommige, ja. uh, en het handschrift van, van diegene die dat boekje heeft geschreven... is al zo ongelooflijk mooi. Ja, ja, dat. ja, Het uh, lijkt wel getekend. Want dat is het leuke, het bijzondere aan van hoe, het, uh, hoe het is uh, gedrukt. Want eigenlijk het is het dus een hardcover... Uh, maar uh, het schriftje zelf is er op een hele ingenieuze manier uh, in verwerkt. Zit achter de recepten, zou ik maar ja. zeggen. Nou, een gedeelte van de, van de recepten die dus in dat boek, originele boekje staan, hebben we vertaald. En, en, uh, dus in Nederland. Ja. En ook uitgevoerd. Dus en een foto van gemaakt van, ja. van het eten. En een gedeelte heb ik eraan zelf aan toegevoegd. En dat zijn eigenlijk, dat was dus, want ik kreeg dus eigenlijk door dit project kreeg ik de kans om die dingen waar ik zelf zo van hou, hè, die, ja. die recepten die we nou al een paar keer hebben genoemd, om die een keertje te verzamelen allemaal. Het zijn ook bijna clichés, zoals chocolademousse en il flottant en uh, tarte tatin, crème brûlée. Het zijn bijna, ja. bijna clichés, maar ja. toch, nu staan ze allemaal bij elkaar en dat vind ik ook toch wel heel erg leuk. Nou, jouw tarte -tar -tar -tar heb ik dus nu al drie keer gemaakt. Het is echt helemaal een hit. <laughs> want ik vond het altijd, ik denk, ja, dat kan ik niet zo veel de eigen week. Maar het gezegd. gaat prima, toch? Het is zo simpel <laughs> ja. en zo lekker. Ja, nou, geweldig. Hartstikke goed. Alleen wel hartstikke dik worden je ervan, want ja. er zit wel een heel pak ja. boter doorheen ja, ongelooflijk. Hè? Maar suiker. dat is natuurlijk sowieso, uh, wat dat betreft... voor mij als olijfolieboer, wel raam dit boek te maken. Want dit is natuurlijk allemaal juist wel met room en boter, hè? Ja, heel veel. Het is natuurlijk juist geen olijfoliekeuk. <laughs> maar goed, je moet je ook niet iedere dag eten... maar zo nu en dan kan het best volgen. Hey, kook je iedere avond? Ja, ik kook wel iedere wat avond, Wat heb ja. je vanavond of zondagavond? Want je moest natuurlijk gaan zingen. Oh ja, maar vanavond hebben we heel lekker gegeten. Want Maus, uh, mijn kookzoon... die was ja. net terug uit Italië van, met Wintersport... die had een enorm stuk varkensvlees meegenomen. Um, en dit heeft, hebben we gebraden met knoflook en, en rozemarijn. En hij had uh, radicchio meegenomen. Die had hij gestoofd met een beetje balsamico. En we hadden een pureetje erbij. Aardappen met peterselie. Nou, dat was echt uh, ja, heel erg lekker. Nou. Um, we gaan nog even naar Adele. Een stroedel toe. Een stroedel toe. Oh, ja. toe. Had hij ook meegenomen? Een apferstroedel. Ja, okay. uit uh, de okay. Ja, Wat een heel lekker dineretje. En we toen moest ik nog snel zingen. Ja, ging dat dan met zo'n volle maat? Ja, ja, ja, ging wel. Maar ik had dus geen wijn gedronken. Hé, hey, Adèle, wat leuk dat je iets... Uh, uh, want volgens mij ben je wel iemand meer van de klassieke muziek. Nee, ik vind alle, vind allemaal... Ja? Nee, niet alle, Ik vind pop en jazz ook, vind ik ook heel erg fijn. Maar ik, omdat ik zelf natuurlijk... Wat ik zing, wat ik, is wel klassiek natuurlijk. Maar ik vind Adèle ja, geweldig. Deze plaat, die, uh, nou, dit, dit liedje wat we gaan horen... Dat is ook een, ja, echt een, een, een hartekreet. En dat is... Het zit zo ongelooflijk veel emotie in. Het is zo vanuit uh, de diepte gezongen. Dat hoor je gewoon. Het is ontzettend mooi. Ze heeft natuurlijk sowieso een prachtige stem. Maar het is heel echt. Ook wel heel triest wat ze zingt. Maar wel heel echt. Dat is toch trouwens een heel leuk programma, Jules Holland. Ja, nou, we hebben het erover dat we. Het laatste nummer van de CD, ik ben even de titel. Someone, Someone Like You. Someone Like You, dat zong ze bij Jules Holland. We hebben het hier uitgezonden in de... Maar weet je, alleen wat, ja. wat ze dan. Wat ja. ze, dat vind ik dan zo ongelooflijk. Dat wat ze dus zingt, is dat ze uh, bij hem op bezoek gaat. In dat, in dat liedje, op een feestje. En dat ze hoopt dat hij weer. Want het gaat natuurlijk allemaal over verlies. Dat hij weer toch voor haar zal kiezen. Ja. Maar dan ziet ze al gauw van dat gaat helemaal niet gebeuren. Ja. Hij, hij moet me helemaal niet meer. En dan zingt ze: Ik zoek wel iemand zoals jij. Daarom is dat someone like ja, you. Ja. Maar het is zo ja, triest dat ja, je dan ja. <laughs> niet denkt: Dan flikker dan ook op, maar op. Maar ik zeg: Nou, ik, dan maar iemand zoals jij. Ik, ik ga maar zoeken. Uh, uh, ah, Ongelooflijk, hè? Ja. En ze is pas uh, 21, hè? Ja. Wat een grietje. Ja, nou knap uh, hoor. Ja. Uh, uh. Ik hoorde dat ze eventueel in Amsterdam uh, ook wilden komen wonen. Nou, gezellig. Hé, <laughs> hey, um, dit is leuk. Wou ik toch nog eventjes zeggen, voordat ik je, er, voordat ik je eruit gooi. Uh, uh, Sam Sam. Wat is het ook weer? Uh, senior in Amsterdam. Uh, uh, ja, dat is een leuk, samen uh, trakteren. Een verse bereik. Een vrijwilligersproject. Wat, ja. uh, wat gaat, dinsdag uh, gaat dat gebeuren. Dan nou, gaat er in Amsterdam gekookt worden voor uh, duizenden senioren. En de bedoeling is dat er dus mensen die, want waarschijnlijk eten heel veel senioren in Amsterdam en in heel Nederland, altijd opgewarmde uh, opgewarmde eten, hè? Dus of vanuit bevroren of vanuit vacuüm weet ik wel wat. En dat we dan gaan met, heel, met een heleboel koks en een heleboel vrijwilligers gaan we koken voor, voor, die, voor mensen in, op allerlei locaties in Amsterdam in buurthuizen. En wij dus gaan dus ook koken bij de Westerstraat ergens voor twintig uh, bejaarden. En die, ja, die moeten er dus overal uit die huizen ge, geputerd worden. Ik, ik hoop dat dat lukt. Uh, nou, dan gaan we daar koken. Eén keer. Wat leuk. Ja, ja het is een heel, heel leuk project. En doen ontzettend veel mensen toen daar mee. En, uh, nou, Sam ja. Sam amsterdam organisatie Wat leuk. Wie heeft ja, dat bedacht? Sam Sam weet je amsterdam. dat? Ja, ene Tim heeft dat, heeft dat bedacht. En het is ook, ik, voor mij was dat ook een eye opener hoe hoe dus zo'n project wordt georganiseerd tegenwoordig door die nieuwe media. Door uh, kunnen ze dus ongelooflijk snel. Uh, hele grote groepen mensen mobiliseren he, door te e-mailen en te sms'en. Hebben ze heel veel, uh, want mensen hebben allemaal netwerken die elkaar, aan elkaar gekoppeld zijn. En daardoor kan je dus heel snel hele grote groepen, vrijwilligers in dit geval, aanspreken. En die er allemaal weer uh, gemotiveerd worden om iets te doen. En nou, als ik, ik vond het fantastisch om te zien hoe, hoe, die, hoe die mensen dat uh, organiseren ja. op een hele eenvoudige manier eigenlijk. Nou, hartstikke leuk. Ja, heel leuk project. Goed, dat is dus... Uh, en dat is allemaal voor niks. Allemaal voor niks. Nee, dus ook alle ingrediënten voor die... worden, worden ja. allemaal gesponsord ja. door iedereen. Ja. En wat ga jij maken, weet je dat dan? Ja, ja, ja. Wat dan? dan pompoensoep, uh, Italiaanse pompoensoep. Wat doe jij erin? Wat ik erin doe? Ja. De tomaat doe ik erin. Ja. Tomaat en uh, ah. rozemarijn. En we doen de mascarpone en parmezaan overheen. En waarschijnlijk pompoenputolie, die wij natuurlijk weer in de winkel hebben. Ja, ja, ja. ja. Maar het is dus een beetje scherpe en niet zo heel welgebonden, maar niet zo heel erg dik. Wat, wat lichtere pompoen. Ja, ja oké. Okay. Ik en heb namelijk dit weekend ook gemaakt pompoen. Oh ja. ja. Een ja. beetje, beetje, uh, gember erdoor. Oh ja, is er dan, dat is natuurlijk vaak heel uh, muffig, hè? Ja. suffig. Om het pompoen natuurlijk eigenlijk een hele vlakke smaak ja, heeft. Eigenlijk en wel, wel heel mooi van kleur is. Dus. Ja. En je moet er dus wel wat aan doen, ja, meedoen om het een beetje pit, uh, pit ja. te geven. Ja. ja. ja. Oké. Okay. Nou goed. Hey, ik, uh, en, en Komt er weer een kookboek aan? Nou, dat weet ik nog niet. We zijn nu eerst nog heel erg heel, heel, heel druk mee bezig ja. om, dit, om het goed... Uh, dat dit zijn kans krijgt, dit boel. Ja, precies. mag ook in, in, mag in heel Europa niet op, ja, uh, ontbreken, ja. ja toch? Maar er komt vast wel wat, maar okay. ik weet nu nog even niet wat. Nou goed, hartstikke bedankt dat je was. Okay. Uh, uh, ja, neem nu je wijntje, lekker. Dan gaan wij, wat gaan we doen? Uh, ik dacht, uh, ja, we gaan naar de film, denk ik, Ja? beli lubang aja, mikirnya ada uang terus, itu apa benda, itu mikirin apa benda terus. Enggak cinta apapun, enggak kalau bisa dia harus belajar terus. Mama sanggup apa, enggak kalau enggak sanggup, jangan dipaksa-paksain. Semua manusia hidup pasti makan, emang tergantung pendidikannya, nah tergantung pendidikannya, tergantung diri kita. Kamu sudah enggak berhasil, masa ini enggak berhasil. Jadi kalau benar, benar ini berhasil, berarti pemerintah kalau berarti kata ada sejalan pemerintah mikirin rakyat, tidak ada. Ada daripada itu urusan Indonesië, het op drie na grootste en de grootste moslim. Eh, de drie na grootste land ter wereld. En de, drie, eh, de grootste moslimgemeenschap ter wereld. Drie generaties uit één familie ondergaan de gevolgen van globalisatie. En dat is allemaal te zien in eh, de stand van de sterren. Hè, en eh, met deze woorden trouwens, over die, die grote. Van het land en uh, de moslimgemeenschap. Begint het laatste deel van het drieluik van Filmer Leonard Helmer-Gretel. He, naast Stand van de Zon dat hij maakte in 2001. en Stand van de Maan uit 2002. Beide overladen met. Uh Filmprijzen volgt nu dus Stand van de Sterren. Is ook weer bekroond op zowel de ITVA als het Sundance Festival. En er uh, nou ja, zullen wel een serieprijzen nog volgen. Wat, wat deed hij? twaalf jaar lang volgde die Leonard, uh, geboren in Tilburg overigens, uit uh, half-Indische ouders, geloof ik. Hij volgde de familie uh, Shamsuddin. De christelijke oma Rumija en haar niks kunt nut zoon Bhakti... Uh, die moslim wordt, om van het gezeik af te zijn... omdat hij uiteindelijk uh, een moslimvrouw gaat trouwen... En het kleinkind, uh, Tari, is het kind van de omgekomen dochter van uh, Rumidja. Zij vormen met z'n drieën de hoofdpersonen. Uh, en die uh, zijn dus in die drie documentaires uh, te volgen. Ik zag alleen de eerste niet, maar ik zag wel uh, Stand van de Maan. Ik was diep onder de indruk. Het is een prachtige documentaire die je via het volgen van een paar mensen... een, nou, een dieper inzicht geeft in wat er uh, in uh, zo'n groot land als Indonesië speelt. Overigens uh, niet van humor gespeend hoor. Want die uh, oma Rumidja die heeft een bijzonder veerkrachtige geest. En nou ja, stand van de sterren is even prachtig. Die, die, die oma Romidja, die in haar geboortedorp op Mediava was gaan wonen hè, en daar erg gelukkig is, eh, want de islam is daar veel gematigder en het leven is veel simpeler, Ja, die wordt weer opgehaald door haar zoon Bhakti, want ze moet terug naar Jakarta want uh, de opvoeding van die puberende Tari, die verloopt nogal moeizaam. Ze is een heel intelligent meisje, ze moet eindelijk samen doen. En daarna moet ze door naar de universiteit. Want zij moet slagen hè, waar de generatie voor haar mislukte. Nou, haar Tari die, ja, die wil gewoon een mobieltje, die wil een scooter, die wil uitgaan, die wil shoppen, die wil jongens versieren. En die wil niet meer in die sloppenwijk wonen hè, met, met haar oom, tante en, en haar oma. En ja, een studiebeurs zit er voor haar dan niet in als ze bij het aanvragen uh, niet de vijf pilaren van de islam kent. Ja, ze is gewoon ook niet uh, moslim. Nou goed, in die trailer die we net hoorden... zegt oma Romidja tegen haar oude vriendin... Hè, als ze aan het einde van de documentaire terugkeert... weer naar haar gem geboortedorp, dan zegt ze... mijn kinderen zijn allemaal mislukkelingen. Ze betalen schulden met nog meer schulden te maken. En dan antwoordt haar oude vriendin... ja, bezittingen nemen bezit van je. En jouw kinderen maken je afhankelijk van het geldsysteem. Nou, ik kan er weinig tegen inbrengen... En die Leonard Helmrich-Retel uh, uh, heeft het allemaal fantastisch in beeld gebracht... met zijn eigen single-shot-techniek. Die heeft hij afgeleid van de Cinema Verité. Uh, en uh, het komt erop neer dat hij dus met een kleine HD-camera... Uh, alles in één keer opneemt. En dan niet vanuit één standpunt, maar hij draait er omheen. Hij loopt rond de scène, dus je krijgt het van alle kanten te zien... En op een bepaalde manier kan hij zich daardoor... een beetje onzichtbaar maken voor de mensen. Hè? Die, je ziet zo bijna nooit in de camera kijken. Nou, zo zijn er dus ruzies vastgelegd... tussen, tussen Bhakti en zijn nichtje uh, Tari. Maar ook tussen Bhakti en zijn vrouw Sri. Want uh, die Bhakti die is dan bezig met vechtvissen. En uh, op een gegeven moment heeft hij... en nou, hij gokt daar dan ook mee... heeft hij het heilige water... wat zijn, wat zijn mos uh, isle, islamitische vrouw... dus uh, wat één keer per jaar gezegend wordt... heeft hij bij de vissen gegooid. En, toen is, en dan is zijn vrouw zo boos dat, hier, dat ze die vechtvissen opbakt. Want ze heeft een eetwinkeltje in. De... Dat is echt niet te geloven. Maar goed, je, je, je weet niet wat je ziet. Je hebt echt het gevoel dat je erbij bent. En uh, je denkt, nou, dit moet in scène gezet zijn. Maar dat is dus niet het geval. Er zijn ook prachtige beelden van de dieren die hij tegenkomt. En die werken dan allemaal metaforisch. En zelf noemt hij dat dan visuele haiku's. Nou, ik zal niet snel de beelden van die enorme mottige rat vergeten, die uit de etensbak van een jong poesje zit te eten. Terwijl het poesje met de staart van die rat speelt. Oh. Of het bedelende aapje langs de weg. Dus dan geketend aan zo'n bedelaar. En die heeft dan van een pop hè, het hoofd van een pop voor op zijn eigen hoofd gezet. Dus dan zie je een aapje met een poppenhoofd. Nou, het is echt heel waanzinnig. Nou, er valt nog veel meer over uh, te vertellen... maar gaat u vooral zelf uh, naar de film kijken. Uh, uh, er zit een avondscène in... waarbij Tari met twee vriendinnen op een scootertje... de fratsen van allerlei stoere boys op hun scooters zitten bekijken. En daaronder klinkt dan het volgende hedendaagse popliedje. Nou, ik geef u vast de tekst uh, voor als u geen uh, Bahasa Indonesië verstaat. Elke dag als ik opsta, ben ik te laat om de zon te zien. Maar s'nachts ben ik altijd wakker... Eens zal ik een ster worden aan de hemel, maar ik weet nog niet hoe en wanneer. Kijk, ik ben een winnaar. Al mijn dromen komen uit. Ik ga de wereld veroveren. Jullie aan de zijlijn. Geloof me en doe met me mee. Kom en zing met mij dit lied en word gelukkig. Dit ben ik, de grote winnaar. Helemaal. Veertallen jaren heeft hij gezwegen. De man die mede aan de wieg stond van uh, menig internationaal succes... in de popmuziek, die bleef voor ons een grote onbekende. Maar die tijd is voorbij, want exclusief voor de nacht van het goede leven... vertelt hij voor het eerst zijn verhaal. We vragen uw aandacht voor Rex van Beuningen. Hij, de man die ervoor zorgt dat de geschiedenis van de popmuziek... totaal herschreven moet worden. Meer dan eens claimen de popidolen geheel ten onrechte... dat ze hun successen louter en alleen aan zichzelf te danken hadden. Die tijd is voorbij. Want hier is Rex van Beuningen. Jan Emaus, praat met hem. Goedemorgen, Rex van Beuningen. En goedemorgen, Jan Emaus. Rex, wij nemen de geschiedenis van de popmuziek met jou door. En uh, vaak heb jij verrassende verhalen erover, moet ik zeggen. Uh, vandaag wil jij het hebben over Proko Harum. Procol Harum, klopt. Fijn dat je het aanstipt. Want uh, ik wil even een aantal dingen rechtzetten. Want ik zelf, Rex van Beuningen zelf, heeft namelijk het intro bedacht van Harum. Wacht even, wacht even. Nou moet ik je echt even onderbreken. Want we hebben het hier niet zomaar over een intro... maar een, een, een baanbrekend monument in de popmuziek. Uh, voor het eerst een Hemeltorgel, dat op een klassieke manier... Uh, de inleiding vorm tot een uh, tot een popsong uh, wereldwijd succes en jij zegt dat dat eigenlijk van jouw hand is dat kan ik volmondig aan zeggen. Um, helaas uh, kan ik dat vandaag niet op het orgel demonstreren maar wel op de gitaar ga je gang komt ie aan Nou, ik weet niet hoe het komt, maar ik denk dat Gary Broeker... Uh, uh, uh, een tijdje in Nederland heeft vertoefd... en dat dus via een cassettebandje of zo... Uh, dus te horen heeft gekregen. Wanneer speelde jij dit? Ik speelde dit in 1961. Speelde ik dit al. Heb je het hier met Gary Broeker wel eens over gehad? Gary Broeker was niet bereikbaar voor commentaar. Dus, wat ik heb gedaan... ik heb het uh, doorgesluist naar mijn goede vriend Bobby Verhaal. Wander through my plane Helemaal weer gehad. Het, ja, het is gewoon een goed nummer, maar het is, het is grijs gedraaid. Hè? Wat erg is dat? dat? Dat is toch ook wel erg dat iets wat goed is, gewoon over kan gaan omdat je te veel hoort. Nou, dat is net als bij een goede mop, moet je ook niet vaak vertellen. Um, we gaan het mysterie van Emily spelen. Jan Emaus heeft een mooie tekst geschreven en nu moet uh, raden over uh, wie of wat het gaat. En, en dan kunt u knijpkatten winnen. Hè? Dan moet je bellen: het 0800-1121, toch? Ja, Oké, okay. hier is het eerste fragment. Het leven bestaat voornamelijk uit een lange rij dingen die niet de bedoeling waren. He, die jeugdbuisjes bijvoorbeeld, nou, die waren echt niet de bedoeling. En voor veel ouders was het niet de bedoeling dat die leuke peuter een dwarse puber zou worden. En evenmin kan het de bedoeling geweest zijn dat in Noord-Afrika de bevolking zich zo lang liet onderdrukken. Er zijn in de historie mensen opgestaan die een heel specifieke bedoeling hadden. Die de wereld wilden veranderen. En die dus in het collectieve geheugen belanden. Alleen, ook hier, soms heel anders dan ze bedoeld hadden. 0800-1121. Nou, je bent een hele knap als je, als je het nu al weet. <laughs> maar wel, gezellig, ja? En dan gaan wij luisteren naar uh, pak een beet. Maar uh, niet tussen die papieren kijken. Oh ja, toets, toch? Of niet? Ja tot stileman's duke's place Ik heb helemaal geen bellers. Heb ik iedereen afgeschrikt omdat je, omdat je weet dat je het toch niet kan weten? Nou, ja. nou, dat is ook wat. Trouwens, schrijft Meld iemand mij nog wel eens? Ik moet eens even... dadelijk ja, eens mijn mail open doen. Ja, kijk jij eens eventjes. En uh, kijken jullie nog wel eens naar die website? www.adelinevallier.nl Oh, gelukkig, heel veel mensen. Nou, nog meer. He, want ik uh, doe er heel erg mijn best op. Kan ik kan allemaal, allemaal bijhouden. Weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon het tweede fragment lezen. Komt-ie. Beeldvorming. Er is nauwelijks iemand te bedenken op wie dat woord meer van toepassing is dan op hem. Beeldvorming. Wat zou hij eigenlijk tegenwoordig gedaan hebben? Zou hij, net als Mubarak, een vlammende toespraak hebben gehouden... om vervolgens in het niets op te lossen? We vrezen van wel. En zo beschouwd is het maar goed dat hij theatraal op geheel passende wijze... de wereld achterliet. Wat rest waren wat herinneringen... En beeldvorming. Maar dat hadden we al gezegd. Maar nu kan je het weten. 0800-1121. Dus bellen! Potje Of luistert er gewoon niemand. Zit, zit ik hier gewoon met Thomas en Anna alleen? Dat kan toch niet waar zijn? Nou ja, goed. Dan ben, zien, dan ben ik helemaal van slag af. En dan weet ik niet, draai gewoon het volgende plaatje maar. En dan zeg ik dadelijk wel wat het was. Stop this world. Let me out.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 No sure there's bound to be some better way I just got one thing more to say and that's stop this game Deal me out I know too well what it's stop this game, you know, it's wrecking me. Moes Allison, ik vind dat heerlijk. En het past ook lekker bij de nacht, hè? Hé, hey, fijne, belt iemand. Nel, nacht nacht Adeline, met Nel. Ja, wat leuk dat je belt. Ja, leuk hè. <laughs> ja, ik ben gewoon aan het werk hoor. Oh, ja, wat ben je aan het doen dan? Nou, ik ben aan het schrijven. Oh, oké. Okay. Uh, ik... Mijn memoires. Oh, alright, <laughs> ja dat is heel goed. Ja, een soort autobio, ja, En doe je dat gewoon maar, voor... Maar uh, een beetje fictie en non-fictie. Alright, Dus is het dat wel... De... Door elkaar. Ja. Is het de ja. bedoeling dat het, uh, dat het, het uh, verschijnt, dat het gaat uitgegeven worden? Ah, ja, maar ik, ik moet wel de tijd hebben, hè. Ja. Uh, uh, ja, ik ben, ik, het zit al een jaar in mijn hoofd, dat boek. Oké. Okay. En, en nu moet het er eigenlijk uit, maar ja. ik, ik, oh, godverdomme, ik moet zoveel dingen doen. Hoezo? Wat moet je allemaal doen dan? Gewoon werken en, en, en... je hebt geen tijd om te schrijven, bedoel je? Ja, jawel. Ik werk niet. Nee. Gelukkig nee, joh. ik ben met pensioen. Oké. Okay. <laughs> <laughs> maar wat heb je dat dan. Waar, uh, heb heerlijk, dan zo druk, he? waar heb je is zo dat... druk mee dan? Ja, dat weet ik niet. <laughs> nou, ik, ik heb een Jack Russell, hè? Ja. Thuis. En. en, en maar ik, ik lag me te barsten met dat ding. Ja? Ja. Vanmorgen hadden we ontbeten, want ik had er vriendin over. Ja. En wat denk je wat er gebeurt? Eitje, ei ja. uh, gepeld ja. in zo'n dopje. Ja. Zo'n eiergeval. Hè? Ja. Een hele mooie. Ja. <laughs> Waar die vandaan komt, weet ik niet. Maar ik zal hem wel weer gevonden hebben. Ja. Want ik vind alles wat ik nodig heb. Ja, handig is dat, ja. Ja, erg hè? Nee, heel handig. Ga door. Oh, ja, maar handig ook. Want ja. ik, ik heb uh, een staartje hè? sinds kort. Uh, waar, aan je hoofd, in je haar? Ja. Een, ha een staartje, ja? Ja, een, een klein staartje. Nou. Maar, nee, nou maar, gaan maar we, we, dan zitten we drie verhalen door elkaar. Juist. Ja. Je hebt het over je autobiografie met fictie erbij. We hebben het ja. over die Jack Russell. Met, en we hebben het over een, een, een gepeld eitje vanochtend in dat eierdopje. Ja, ja, en nu nee. ga je het over een staartje hebben. Oh, wacht even. Nee, sorry. Uh, ik zal het even... Uh, uh, synchroniseren. Uh, Dat wordt een leuk boek. die liep met... Uh, op een gegeven moment... Die, ze, ze zat aan tafel. Die hond zat bij jou aan tafel? Die zat bij mij aan tafel, want wij waren aan het praten... in de zitkamer. Ja. Maar ik had de ontbijtspullen laten staan. Ja. <laughs> en Noaatje, die... Die zat op een stoel, ja. maar die stoel stond heel ver van de tafel. Ja, en toen? En, nou, dat vond ik een beetje sneu. Ik heb eerst een foto genomen. Ja. <laughs> maar ik vond het zo sneu dat ze er niet bij kon. Ik denk, ach god, dat beestje. En er de, de, de stond niet zoveel meer op de tafel, hoor. nee Nel, het, meeste ga... was, het meeste was op. Het lijkt me heel erg gezellig om nog eens een keertje langer met je door te kletsen. Ja. Dat is heel gezellig. Maar je moet mij nu eventjes gaan zeggen wie jij denkt dat uh, uh, Emily bedoelt. Wat is het mysterie? Ja, die, die, die, die, die, die sluitmoordenaar. Kadhafi, Kadhafi. Ja. Waarom denk je Kadhafi? Ja. Uh, het, het is een, uh, een karikatuur. Ja, dat is zeker. Nee, maar ik heb in de tekst gezegd uh, dat hij uh, dat opeens verdwenen is, hè. Want Mubarak, hè, die is verdwenen. Maar de, de persoon die uh, wij uh, bedoelen is niet uh, Gaddafi. Oh, oh, oh, verdwenen is. Ja, hij, ja, hij, is, hij is er niet meer. Nee, nee, goed, maakt ook niet zoveel uit. Uh, lieve Nel, uh, heb het goed. Uh, schrijf ze en uh, blijf vaak bellen, oké? Okay? Ja, ja, ja. Nee, maar ik denk nog even door, hoor. Is goed. En dan bel je dadelijk maar terug. Ja, ja. Maar okay. uh, zeg het nog eens even. Ja, nee. dadelijk komt er weer een fragment, denk ik. Als de volgende het niet, niet goed heeft. Dat, uh, hè, dan, uh, en dan kan je dat horen. Ja? Ja, doe ik. Oké, okay, dag Nel. Nee, ja, blijf wakker, hoor. Oké, okay, dan. Ik ga, ik ga nooit meer naar mijn bed. Vind zonder van mijn tijd. Oké, okay, heel goed. <lacht> Doeg! Uh, ik heb aan de lijn ook Martie. Jallo. Ja, Oh, Martin, jij dacht natuurlijk wel, moet ik lang wachten? Ja, ik vond het erg irritant. Ik dacht even dat ik die echte Johanna weer op de radio had, maar het valt mee. Oh, oh, nou. Want ja, dat vind ik zo'n misselijk rot programma, dan weet ik nooit hoe vlug ik bij dat ding moet samen met mij te zatten. Ja, ja. Hé, <laughs> hey, ik zat ook een beetje te denken over dit uh, verhaal van jou. En, uh, ja, eerst dacht ik, oh, die Maar ja, als je er even over nadenkt, dan kan er van alles bij gepast worden. Dus het is eigenlijk uh, best wel lastig uh, eigenlijk. Denk ik ook, ja. Uh, en, want er, zijn en... natuurlijk, er zijn natuurlijk meer mensen met uh, een dergelijke beeldvorming... die op, op, overal hebben gezeten en die in één keer pleiten waren. Ja? Maar uh, ja, ik dacht zelf eigenlijk Adolf Hitler... want niemand weet op nog steeds hoe het nou precies is vergaan. Uh, in ieder geval niet met een stellige zekerheid. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja het gaat over beeldvorming. en Ik denk dat de beeldvorming die we van Hitler hebben... wel klopt met... Uh, dat we ook nog heel goed wisten, weten wat zijn bedoelingen waren. Dus ik moet je helaas teleurstellen... Dat is niet goed het antwoord. Dus ik ga het laatste fragment voorlezen. En uh, als je het daarna weet, bel rustig nog een keer. Oké? Okay? Dankjewel. Ja, Oké. Okay. Hoi. <hieriging> het leven bestaat dus uit onbedoelde dingen. Het kan natuurlijk nooit zijn bedoeling geweest zijn... om van meedogenloze revolutionair te veranderen... in zoiets als het logo van een frisdrank- of hamburgerfabrikant... Hij werd een t-shirt, een petjesding. Aanvankelijk omdat hij goed paste bij de idealen van de hippies. Hè. Weg uit Vietnam, een leven de revolutie. Tegenwoordig is hij alleen nog maar die foto. Vraag die puber met puisjes niet wie die vent op zijn of haar t-shirt is. Gewoon, zal het antwoord zijn, gewoon, zijn mooie kop. En er was iets met de revolutie of zoiets. Kortom, de droom van elke puber. En dat had hij nooit durven dromen, werden we. Ja, nu moet je het weten. Volg het aan mijn dochter, die wist je het ook inderdaad niet. 0800-1121. En uh, wij draaien... Oh ja, filet Chant. een mooie tip van Gus. Dat uh, is een Canadese zanger, maar uh, hier zingt hij in het Engels. See my girl. 1, 2, 3, 4... Some Frenchman Oh man I'm telling you that I wish I could see my girl But she's not here Not here With me It's so crazy To be here Sans toi, chérie It's so crazy Sophie, me, mon ami. I wish I could see my girl, but she's not here. here. So I should try. Aan so crazy so funny, <mully> Aan telefoon Frans Goedenacht Frans Goedenacht, Adeline alles goed? Uitstekend. Heb je ook zo... Het had een beetje beter weer mogen wezen vandaag. N nou zeg, ik Ik kwam Nederland binnen. Het heeft echt van Maastricht tot Amsterdam heeft het, uh, geregend. Er zit een mooie echo op de lijn. Ik weet niet waar die vandaan komt. Wow. En jij, wat heb jij gedaan vandaag? Nou, eigenlijk alleen maar gelezen. Oh ja, wat ben je aan het lezen op dit moment? Uh... Nou, dat zal ik je vertellen. Eh, uh, de hermetische schakel en de hermetische gnosis in de loop der eeuwen. Oh. Wat, wat voor vakgebied is dat? Eh, uh, ja. Filosofie. Ja? Of is het esoterie? Uh, een beetje, ja. Bevalt het? Ja, het is fascinerend. Oké. Okay. Maar nou, de oplossing. en ja. Ik denk dat ik het fout heb. Nou, zeg eens. Ja. Uh, ik moet wel zeggen, ik moet eerst de complimenten geven aan Janne Emos, want die doet dat iedere keer weer zo goed. Ja, vind ik uh, ook. Heel, heel goed. Ja, hè? knap, hè? Ik vind het ook. Het is echt niet te geloven. Ja. Uh, maar uh, ja, ik dacht aan Idi Amin en het is zeker fout. Ja, precies. En waarom is het fout? Ja, na nou, die derde beschrijving, toen dacht ik van... nou heb ik toch te snel gebeld. Ja. Want Idi Amin op een t-shirtje of een petje... Uh, ja, het is geen cola meer, Rick. Nee nee, nee, nee, nee, nee. Dus helaas, ik moet je teleurstellen. Ik zie dat de volgende beller er is. Uh, Frans, bedankt voor het meedoen. Ja, en uh, volgende keer, Peter. En fijne nacht. Oké, okay, goed. Dag. dag. Gabi, zeg ik het goed, Gabi? Ja, helemaal goed. Dag ja. Adeline. Goedenacht, Gabi. Goedenacht. Vanuit het uh, nachtelijk Rotterdam bel jij. Inderdaad. Ah. En uh, ik had er eigenlijk al lang naar bed willen gaan... maar het was allemaal zo'n leuk programma dat ik ben blijven hangen. Oh, wat leuk. Heb je de, gehoord dat dat kookboek... Ja, ik mag geen reclame maken op de publieke omroep, maar het is een ontzettend Eén, leuk kijk. boek. Ja, fantastisch. En met die tekeningetjes erbij en die lekkere dingen. Ja, ik ben ook dol op de Franse keuken. En vooral die ouderwetse. Heb je het boek al? Ken je het? Nee, oh, nou, je, e, moet, nou, je e, moet zeker gaan kijken. Maar, okay. uh, oh, ja. Ik ga er ernaar uitkijken. Okay. Uh, wie denk jij dat het is, Gabi? Zeker Vara. Ja, helemaal goed. Ja, helemaal goed. Mooi. En wist je het pas bij het derde fragment, of wist je het al eerder? Nee, ik wist het pas bij het derde fragment vanwege die plaats, die, uh, die be dat beeld inderdaad, en die revolutie, uh, en dat hij opeens weg was, ja. Ja, en dat, die, dat, dat mijn dochter dus met een t-shirtje aanloopt uh, met Che Guevara erop, dat ze wel vaag iets weet, nou ja precies, hè? van ja iets met revolutie of zoiets. Maar weet je wel, het is gewoon een beeldmerk geworden. Ja, en dat is ja. jammer, want hij was heel bijzonder en hij was arts en hij was minister ja. Ja. In, in Cuba en uh, nou ja, en ergens op de motor in Zuid-Amerika is hij waarschijnlijk neergeschoten, maar ja. ja. dat ja. is ook... Inderdaad, niet helemaal duidelijk. Niet helemaal duidelijk, nee, precies. Nou goed, blijf van de lijn. Jij krijgt een knijpkat. Leuk. En, eh, uh, um, ik hou je van Serge Gainsboel? Ja, heerlijk. Nou, ja, want die, die is. En uh, dan moet ik even mijn papiertje weer zoeken. Oh, wat ben ik toch erg. Uh, die is dus. Uh, nou, jeetje, ik word helemaal gek van mezelf, hoor. Geef niet. Ik um, oh ja. Die, eh. Uh, uh, die, die aanstaande woensdag is 2 maart. Is het precies 20 jaar geleden dat hij uh, overleed? Zo lang? En... Ja, nou ter ere daarvan, maar vooral vanwege het thema van de komende boekenweek. He, Curriculum Vitae is dat. Heeft uitgeverij een van dit maar de biografie... die de Engelse muziekjournaliste Sylvie Simmons in 2001 schreef, uh, laten vertalen. En uh, ik heb even met Gusborg gemaild, de Franse muziekkenner. Oh ja. en, en gelijk gevraagd wat ik heb. Binnenkort komt hij hier ook weer eens lekker Franse meuk draaien. Maar wat moet ik nou van uh, Serge Gainsbourg draa draa draaien? En ik ga het volgende nummer draaien, want... Het huidende vrouwtje erin is ook zo prachtig. Je suis venu, te dier. Oh, dat? die ken ik niet. Maar weet je, even één ja. ding... wat mijn lievelingslied van hem was... Wat ik al uh, had gehoord, lang voordat hij bekend werd, dat zijn de vuile morten, de privère. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat doet ja. hij met zijn hele mooie diepe stem. Vind ik Als absoluut. Als ooit nog eens vindt... Ja, die heb ik. Nou, die, die, die ga ik dan, dan volgende week voor je draaien. Oh, mooi. Oké. Okay. Kabi blijf aan de lijn. Ik weet niet of ik elke week luister. Maar nee, dat begrijp ik. Ik doe mijn best. Oké. Okay. <laughs> Dankjewel. Dag. Dag, niet En je bent mijn lievelingsprogramma. Oh, dank je. Oh, oh. <laughs> doe maar.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 Il faut que tu me le présentes, c'est qu'un souvenir. Des adieux à jamais. Mais je suis au regret de te dire que je m'en vais. Mais je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. C'est comme le long, ils pourront rien changer. Souviens des jours heureux et tu pleures, tu sembles bloques, tu gémis un peu que ce n'est pas de des adieux à jamais.